Je leeft zoals je wilt Een lekker goed gevoel Al is je honger nooit gestild En dingen doen die niemand anders Van je had verwacht En altijd zorgen dat je het laatste waagt Want heb je straks problemen Dan sta je echt alleen Geloof me, want je kan daar nergens heen Dus stel je